En ik kan me het eigenlijk ook wel een beetje voorstellen. Want als je kijkt naar het, het, het, het stuk en de vraag die gesteld wordt... en je gaat naar uh, bladzijde 1... dan is het eigenlijk wat uh, het behandelvoorstel van de commissie... in het najaar legt het college een besluit voor aan de raad. Op het moment dat het alleen een besluit is met een, uh, de antwoorden op de vragen... dan schiet het wat ons betreft namelijk tekort. En waarom? Omdat je in essentie iets moet over hebben... wat willen we bereiken? Waarom doen we dit? En dat is, eh, da, daarom is dit hele stuk is, is een leuke aanzet, maar daar ben ik het op zich mee eens. Daar moet je een bredere discussie over hebben. De adviesraad Sociaal domein is ook gevraagd om, een, om input op dit punt. Wat hebben zij ingebracht? Wat leeft er in het veld? Er wordt ook gevraagd aan ons van: wat vindt u belangrijk? Het gaat nu om mevrouw Koperhauls eraan. Zij is iets aan maat rond. Nou, eigenlijk wel. Ik weet dat niet. Ik hoor graag van de mensen in het veld, ook vanuit cliëntenvaringsonderzoeken: wat speelt daar, waar is de behoefte aan, wat moeten we dicht bij die burger brengen en wat is dan onze taak? Onze taak is de kader stellen. Wat willen wij bereiken met het sociaal domein? Wat willen wij bereiken voor onze inwoners? Wij willen goede zorg dicht bij de mensen en dat moeten we ze bieden. En dat moet maatwerk zijn. Dan moet je doelstellingen bij zetten, dan moeten we aan de andere partijen bij gaan zetten, wat kunt u leveren? En op het moment dat ga je dat matchen en daar stel je dan een geldbedrag tegenover. dan kan je namelijk op een gegeven moment ook op effecten meten. Want bereiken we datgene wat we willen bereiken? En daar gaat het in essentie voor ons om. Want met name ook als je gaat kijken naar de bijlage, die zit bij het stuk. En dat is niet om te bagelitaliseren. Maar er staat erbij een heleboel activiteiten van organisaties, financiën op orde. Ja, maar dat is dan geweldig. Maar... Doe daar dan iets effectievers mee. Breng ze bij elkaar. Zet die mensen aan tafel. Daar is dus waarschijnlijk behoefte aan bij een hele grote groep mensen. Maar als iedereen zijn eigen basisvoorziening op orde houdt... dan kost dat onwijs veel geld. En dan kan je beter zeggen, partijen, gaan bij elkaar zitten. En kijken hoe je gezamenlijk een plan kan ontwikkelen... zodat we iedereen kunnen bedienen. Want dan, dan clusteren we het. Dan zijn we breder bezig. En dan zijn we bezig voor de inwoners van Zandvoort. Centraal en voor iedereen bereikbaar. Want dat moet het uitgangspunt zijn. Dus um, als we dan teruggaan, en misschien wilt u dat wel, dan toch een aantal uh, vragen, opmerkingen, op punten. Dan zal het, uh, de beantwoording in, in, in deze lijn zijn. Want er zijn natuurlijk ook, werd ook aangezegd, er zijn werksessies geweest, geweldig. Wat is eruit gekomen? Gebruik dat ook als input, maar leg dat ook aan ons voor. Um, collectieve oplossingen, dat heb ik net al even aangekaart. En de algemene vragen die u stelt, hè, vier algemene vragen... wat willen we bereiken onder andere? Daar zitten daar vervolgens deelvragen onder die zijn zo beperkt... dat de algemene vraag niet beantwoord wordt. Dus dan is het op een gegeven moment... schiet je je doel voorbij met, uh, met dit stuk. En dan is het leuk en dan kunnen we heel veel input geven. Maar dan is het ook lastig om te verwerken in het geheel. wat wil je nou eigenlijk? Um, want deelt de commissie... Um, de op Opinie van het college dat meer ondersteuning ondergebracht kan worden? Nou, vraag A was dat, sorry. Nou, dat uh, legt dat terug in het veld. Uh, laat daar de vraag beantwoorden. Uh, u vraagt ook nieuwe initiatieven. Moeten we meer geld dan vervolgens gaan besteden of budget herverdelen? Geen idee. Afgelopen jaar zijn namelijk bij pluspunt nieuwe initiatieven nul. Dus ja, en dan zijn er ook anderen, daar hadden we budget voor moeten zoeken. Maar wat is dat dan? En hebben we dat wel kunnen inpassen? En hoe hebben we dat dan vervolgens geregeld? Um, wat dat betreft is vraag C dan ook. Subsidiepartners moet je dat versterken of een breed overleg organiseren. Wij zeggen pak het anders aan en begin met een brede overleg. En kijk hoe je tot elkaar kunt komen en wat we ook willen als gemeente. Vervolgens de vraag D... Uh, die zijn uh, te beperkt om daar eigenlijk een antwoord op te geven... want het college neemt namelijk al uh, standpunten in en onderbouwt die niet. Want waarom vier jaar? Overwogen kan worden voor een periode van vier jaar, maar met, op basis van welke argumenten? Op het moment dat je de argumenten niet kent om voor vier jaar te zijn... kan ik ook het argument niet geven om voor drie jaar te zijn. Dus wat dat betreft... Twee of twee jaar, zes jaar, u geeft het maar aan, maar... Dus wat dat betreft moet je eerst meer zeggen, wat willen we? Uh, zet de effecten uit, wat willen we bereiken? Prestatieverklaringen erbij, prestatieleveringen. De, beleg daar een aparte avond over en dan denk ik dat we tot een beter product kunnen komen. Dank u wel. Dank u wel mevrouw. Ik, uh, Interruptie, meneer Ja, de uh, ja Ik uh, onderschrijf volledig het verhaal van uh, uh, uh, mijn uh, collega VVD. Wij van Open vinden ook op een gegeven moment, je moet je doelstellingen weten. En wat wil je bereiken met z'n allen op die sociale domein en dergelijke? Dus ik, eh, ik kan me volledig eh, vinden in de bewoording van de VVD. Dank u wel. Mevrouw Wijers. Ja, dank u voorzitter. Er um, is al veel gezegd door mijn uh, mede-raadsleden. Ik uh, nou ja, daar kan je ook wel uit uh, opmaken dat dit een, uh, nou ja, een breed gedragen onderwerp is en dat we dat daar zeker nog ruimte voor uh, moet blijven ontstaan uh, dat we hier met elkaar verder over praten. Uh, desalniettemin wil, wil ik vanuit het CDA toch wel antwoord geven... op de vragen die ons gesteld zijn in het raadstuk. Om die toch mee te kunnen nemen. Uh, nou ja, voor de volgorde de vraag A inderdaad. Deelt de commissie de opinie en uh, dan gaat het over uh, de kanteling. Uh, ja, wij zijn een voorstander van die kanteling. We willen wel meegeven dat wij het belangrijk vinden... Uh, dat er tussentijds geëvalueerd kan worden... wat ook al door uh, mede-raadsleden gezegd wordt... zodat er eventueel bijsturing uh, mogelijk is... Daarnaast wordt er gevraagd welke thema's, leefgebieden en doelgroepen... bij speciale aandacht nodig heeft. Nou, ik heb vanavond al heel veel uh, nou ja, goede initiatieven gehoord. Ik denk dat wij die ook alle kunnen ondersteunen. Uh, wat ik nog wel uh, vanuit het CDA Extra wil uh, toelichten... is dat, uh, dat wij constateren dat het sterk vergrijst. Te, uh, zeker ten opzichte ook met de rest van Nederland. Ik weet niet of de wethouder dat ook met ons kan delen. Uh, en kijkend naar deze stijging... Uh, ja, kunnen we denk ik ook wel constateren dat daarom ook een stijging met het uh, aantal mensen met de diagnose dementie zal toenemen. Uh, dit is een kwetsbare doelgroep die ook soms wel wat verward gedrag kunnen vertonen. En uh, wij vinden dan ook uh, vanuit CDA dat deze doelgroep uh, speciale aandacht uh, verdient. Uh, het is belangrijk dat we als gemeente ook proactief opacteren en geen afwachtende houding innemen. Nou, tijdens de verorderingen hebben wij het net ook al genoemd dat wij uh, kansen zien voor het verbeteren van de mantelzorgondersteuning... Um, wij vinden het inderdaad belangrijk dat de doelgroep zelf ook actief betrokken wordt om te kijken waar de behoefte nou ligt vanuit de mantelzorger zelf. Dat wij dat wel kunnen bedenken, maar dat het belangrijk is dat de mantelzorger daar zelf met voorbeelden mee komt. Um, wij hopen dan ook dat daar meer aandacht voor komt. De uh, laatste twee thema's wat in ieder geval voor het CDA meteen naar voren kwam... is inderdaad wel het een stukje eenzaamheid. Uh, waar, wij van, uh, ja, waar wij willen dat verschillende partijen met elkaar meer gaan samenwerken... om die eenzaamheid te bestrijden. En of je het nou kan bestrijden, of wat mevrouw Koper heel terecht zei... om mensen meer naar buiten te krijgen en om in ieder geval weer nou ja, iets in gang te gaan zetten. Dat delen wij zeker. En we denken ook dat dat met meerdere partijen bij elkaar uh, nou ja, een mooie initiatief uit kan uh, kunnen komen. Als laatste punt van de thema's of doelgroepen... Um, vorig jaar hebben wij dat ook al even genoemd... en ook in ons verkiezingsprogramma... is dat wij uh, toch willen aanstippen dat het Jeugdsportfonds... Uh, um, nou ja, wij, wij deden het initiatief dat wij het een, een goed initiatief vinden... alleen echter dat het schoolzwemmen uh, nog steeds binnen het Jeugdsportfonds valt... en niet apart wordt gezien... Uh, vinden wij toch wel in deze ook een aandachtsgebied... en wij hopen dat daar uh, ook rekening mee gehouden kan worden. Uh, vraag B. Uh, moeten we meer geld aan de sociale basis besteden... en het huidige budget herverdelen? Nou ja, CDA vinden wij dat wij als Santvoort Toeristisch Dorp... Uh, nou ja, flink wat inkomsten daaruit genereren... en dat er dan ook best wat meer budgetvrij gemaakt zou kunnen worden... ten goede van de sociale basis. Uh, daarnaast is het ook belangrijk dat er altijd goed gekeken wordt... naar de huidige budgetten en of een herverdeling aan de orde is. Het neemt niet weg dat volgens ons meer geld... naar de sociale basis uh, besteed mag worden... En zeker wat mevrouw Keurissen ook zegt... als daar vanuit onderzoek blijkt dat daar ook uh, behoefte aan is. Vraag C. Dat was er één. Uh, deelt de commissie de opinie van het college... dat samenwerking tussen subsidiepartners versterkt moet worden... in een breed overleg met het uh, organiseren van alle betrokken partijen? Uh, in deze tijd vinden wij het belangrijk om juist de krachten te kunnen... en ook durven bundelen en dus niet te veel als eilandjes uh, te gaan werken... Met elkaar samenwerken en meer netwerken is juist in het belang van onze burgers. Wij steunen dan ook de opinie van het college om een breed overleg te organiseren. Maar denken er dan wel aan om dit echt op thema's te organiseren. Dus niet echt één overleg voor de hele sociale basis... maar om het wel een beetje te trechteren en het op thema's te gaan, uh, gaan indelen. Het laatste punt waar wij om advies gevraagd zijn is vraag D. En die bestaat dan weer uit vier deelvragen. Deelt de commissie de voorkeur van het college om ons exclusief te richten op organisaties die in Zandvoort geworteld en actief zijn? En nee, dat delen wij zeker niet. Het woord exclusief zou uit deze opinienota gehaald moeten worden. Het belang van de burgers staat centraal, het wordt al meerdere keren gezegd. Dus de kwaliteit als die bij de Zandvoortse organisaties aanwezig is, heeft dit voor ons zeker de voorkeur. Maar het moet niet exclusief zijn. Uh, tweede punt, gezamenlijke aanvraag uh, te doen als uh, meerdere organisaties bij elkaar en dan afzonderlijk een subsidierelatie aan te gaan. Uh, wij begrijpen dit en we kunnen ons er ook wel in vinden. Een gezamenlijke aanvraag zorgt mogelijk wel voor een meer breed gedragen opdracht, welke weer ten goede komt. Uh, naar de samenleving waar dan meerdere partijen zich verantwoordelijk voor voelen. Dus ook weer niet dat eilandjes, maar een gezamenlijke opdracht uh, ten goede van de samenleving. We hebben wel wat zorgen over de vraag om je, of je dan afzonderlijk een subsidierelatie aan moet gaan binnen de gezamenlijke aanvraag. Uh, ja, ook weer belangrijk, kijk daar goed in. Wat hebben organisaties nodig? En zal de verantwoording niet breed, be, breder gedragen worden... als je juist een gezamenlijke aanvraag doet... en ook een gezamenlijke subsidie daarin? Uh, de wijze van informeren, nee, die komt eigenlijk... Uh, beantwoord ik dan gelijk, uh, de wijze van informeren... en ook uh, wat wij vinden van een periode van vier jaar... Uh, wij zouden graag eigenlijk uh, het vertrek van vier jaar kunnen wij wel ondersteunen. Maar wel als we nou ja, eigenlijk na twee jaar een terugkoppeling krijgen... van de resultaten die uh, geboekt zijn binnen de, uh, binnen de SB... Uh, ja, is het dan, ja, als wij die resultaten na twee jaar hebben, kunnen we nog kijken... kunnen we hierop bijsturen per organisatie, per opdracht... en dat niet vier jaar over te doen. Uiteraard moet je organisaties wel de kans geven. En daarom uh, vinden wij dat die rust belangrijk dat de subsidie voor vier jaar is... maar dan wel met een terugkoppeling van resultaten na twee jaar. Tot zover uh, eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Weijers. Meneer Wolf. Ja. Het is een beetje ongelukkig, maar hij doet het niet. Uh, in grote lijnen sluit ik me aan. Ik wil... Hoor je me of niet? Het ja? nee. Ik ook maar eventjes uh, de vraag aan van de commissie. Omtrent welke thema's uh, wij belangrijk vinden. Ik wil even attenderen. Jeugd is natuurlijk heel belangrijk. Jeugdzorg is ook prioriteit nummer één. Maar daarbij de, de vergrijzing. Uh, 90% van 65-plussers wonen nog steeds zelfstandig. Dus ik vraag er ook extra aandacht uh, hoe we dat gaan monitoren. En hoe we dat gaan inschatten. Want dat is ook een grote hoeveelheid bewoners in Zondvoort die daar gebruik van maken. Ja, hoor maar voor je, me, je me. het is een beetje, een beetje moe te praten zo. En zodoende. Uh, ja, over, en even over uh, doelstelling, wat ik zo belangrijk vind, van die subsidieregelingen. Doordat, doordat het goed gemonitord wordt en teruggekoppeld wordt ook aan de raad en dergelijke. Want we praten over tijdbestekken van vier jaar of drie jaar. Maar je moet veel eerder in kunnen ingrijpen. Je moet jaarlijks eigenlijk weten wat zo'n organisatie doet en wat de resultaten zijn. En dat zie ik graag, dat uh, zou ik graag terug willen zien. Tot zo. Dank u wel, meneer Wolf. Um, ik heb een aantal uh, hele interessante suggesties uh, gehoord. Um, er zijn ook uh, een aantal vragen gesteld aan de wethouder. Ik zou uh, willen vragen aan de wethouder. En er is uh, een verzoek van uh, mevrouw Kuin en uh, ook wel van mevrouw Keurenson om uh, aan deze commissie een vervolg te geven uh, door uh, tegenwoordig, uh, noemen we dat, uh, de botoverleg. Benen op tafel, geloof ik. Uh, dat soort afkortingen. Dus uh, misschien eventjes in het kort. Is daarbij meerdere partijen behoefte aan uh, om dat te doen? Uh, uh, mevrouw de Brugge, ja? Mevrouw Voorzitter... Mag ja. ik daar één opmerking ja. over? Dat is prima. Ik weet niet hoe je het noemt. Ik ken het nog niet. Een botoverleg. Ja. Maar wel openbaar waar dus ook... Uh, uiteraard. And... Okay, uiteraard, uiteraard. Uiteraard. Goed. Dan, uh, ik zie meerdere vingers. Dus uh, ik wil dat ook... En mevrouw Weijers steekt ook de vinger op. Uh, mevrouw uh, De Brugge heeft dat ook reeds gedaan. En, en mevrouw Keur. Uh, dan wil ik nu even het woord geven aan de wethouder. Ja, dank u wel. Ja, dank u wel. De sociale basis, dat was eerst de basisinfrastructuur, zo hadden we dat opgezet. En daar hebben wij, in 2016 zijn we daarmee begonnen. En daar hebben we afspraken voor 2017 tot en met 2019 gemaakt. En daarin zijn een aantal doelstellingen, zestal doelstellingen geformuleerd. Dat ziet u ook op dat overzicht terug. En vanuit die doelstellingen is die sociale basis de afgelopen drie jaar ingevuld. En... Daar hebben we ook teruggekoppeld. Verleden jaar rond deze tijd is daar een notitie naar de Raad gegaan... waarin werd teruggekoppeld wat, deze, wat er dus gerealiseerd is. En wat er dus, dus op die zes punten, of dat goed is gegaan of niet goed is gegaan. Dus wat, er wordt wel degelijk teruggekoppeld. Dus in principe wordt er, is er voor dit jaar ook die terugkoppeling was voorzien. Alleen, daar hebben we van gezegd, wij gaan die terugkoppeling eerst doen... in, in, in, in verband met, met alle partijen en om vervolgens dan te kijken van wat kunnen we er dan mee doen. Dus er vindt wel degelijk jaarlijks terugkoppeling... naar de gemeenteraad plaats over dat feit. En daarnaast stelt u elk jaar bij de begroting ook nog eens de subsidies vast. Dat is anders dan in Haarlem. Maar wij laten jaarlijks de subsidies door de gemeenteraad feitelijk vaststellen... doordat we ze echt expliciet opnemen in een lijst. Dus er... En in de sociale basis gebeurt heel veel. En wij hebben gemeenten... ...deze nood op deze manier te moeten brengen. Ik zie dat er op verschillende manieren wordt op gereageerd. Ik, ik, ik heb in het begin driftig zitten meeschrijven... ...met vier partijen die gewoon de vragen beantwoorden en, en meedenken... Maar, ...maar ik heel warm van word denk, nou, hé, dat, dat herken ik, daar willen we mee verder. En er zijn een aantal partijen die, die, die, die worstelen met zo'n notitie... ...dus daar moeten wij over nadenken hoe we daarmee verder gaan... Maar de suggesties die allemaal zijn gedaan, die gaan wij, gaan wij oppakken. Wat, wat heel belangrijk is, de doelgroepen. Er zijn een aantal doelgroepen, die komt u al terug, komt hij al tegen straks in het uitvoeringsprogramma. Daar is door het college al op geanticipeerd. In het uitvoeringsprogramma, dat kan ik wel vast mededelen, wordt er extra geld vrijgemaakt voor een aantal items. Waarin wij denken onder andere aan eenzaamheid, verwarde mensen, kinderen, jeugd. Uh, lange zelfstandig wonen. Dus dat wordt al meegenomen. Dus, dus er wordt al bij het uitzichtsprogramma... daar ook al aan gegeven. We zitten nu aan de voorkant... helemaal aan de voorkant van het traject. Dus we hebben nog niks besloten. En ik denk dat het heel goed is... dat we wat er al nu vanavond is opgehaald... dat we dat meenemen. Dat we daar iets verder mee gaan doen. En dat we voordat wij naar u terugkomen... met een voorstel om de kaders vast te stellen... Want in feite in november is, was de, is de bedoeling dat we de kaders vaststellen... zodat we in januari het komende jaar met die partijen in gesprek kunnen gaan... of ze aan die verwachtingen die u heeft, die nieuwe verwachtingen, kunnen voldoen. En dan vervolgens besluit u daarover. Dus we zitten aan de voorkant van het traject. Dus ik ben blij met alle input die we hebben gekregen. En de partijen die vervolgens zeggen, ja, wij vinden het summier, wij kunnen dat niet geven... Ik hoop dat u gehoord hebt wat anderen wel daarover gezegd. Ik deel dat in grote lijnen. We zijn op de goede weg op het sociale domein. Het is niet zo dat, dat we hier iets nieuws zitten te verzinnen. Want in feite duren we voort op de, de, de, de, de thema's die we nu ook al doen. En de partijen die dat nu ook al doen. En wij zullen dat meenemen. Ik denk dat het verstandig is dat wij dan met een soort van tussenrapportage komen. na aanleiding van dit en dan inderdaad een, een aparte bijeenkomst beleggen. ...met u nog een keer om, om dat verder te bespreken... als voor we tot besluiten overgaan. Maar uiteindelijk zullen wij als raad, u als raad... ...toch die kaders mee moeten geven... ...zodat het vervolgens met de partijen... ...in gesprek kan, kunnen worden gegaan. En we moeten ervan uitgaan dat wij... ...college, maar vooral de ambtelijke organisatie... ...jaarlijks praten met deze organisaties... ...dat wij niet zomaar... Dat is ongeveer dit of dat. Bepaalde organisaties is heel veel overleg. Er is, dat kon ik je meegeven, wat is de bedoeling? Wij hebben een stuurgroep Wonen, Welzijn, Zorg. Uh, daar zitten partijen in vertegenwoordigd. En de bedoeling is om die groep te verstevigen, dat netwerk te gaan verstevigen... en rond wonen, rond welzijn en zorg nog apart soort van actiegroepen te maken... die direct aan de gang gaan. Dus als we dan over bijvoorbeeld het thema eenzaamheid hebben... dat we eigenlijk... ...ook probeert te kijken, omdat in zo'n groep met die partijen... ...dus daar zit een pluspunt bij, maar er kan een seniorenvereniging bij zitten... ...er kan een zonnebloem bij zitten. We gaan Voorzitter. dat dus ook anders inkaart. En dan is het wel goed te weten hoe u denkt bijvoorbeeld over hoe je dan met subsidies omgaat. Even heeft een interruptie van mevrouw Koper. Mag ik nog even een verduid, ter verduidelijking? Dus u denkt niet aan een permanente uitbreiding van de stuurgroep, maar meer op thema's? Ja, op thema's... Dus we hebben een stuurgroep, die, die stuurgroep heeft een functie. Die heeft ook een functie rond ook Zandvoort en, en, en financieringsbronnen. Maar daarnaast willen we juist veel gerichter dat laten bewegen en, en, en incidenteel invullen. En dan komt wel de discussie bijvoorbeeld, dat je zegt, nou eenzaamheid, daar zegt de gemeente, nou dat vindt de gemeenteraad ook heel belangrijk. En daar willen ze best budget voor uittrekken, maar dan moet u met een gezamenlijk plan komen. Nou, dan moet je nadenken over hoe financier ik dat, wie en wat. Nou, dat vraagt andere afspraken. Als dat nu het geval is. En dat wij eerst voor drie jaar hebben gekozen bijvoorbeeld. Dat kwam gewoon omdat wij, toen wij startten met het sociale, domein wilden we verder gaan kantelen. Zeggen, nou, we moeten meerjarige afspraken maken met partijen, zodat we ze ook meerjarig kunnen aanspreken. En in het verleden hadden we jaarlijks afspraken, maar dat waren eigenlijk oneindige afspraken. Dat, dat, was, ja, dat doen we elk jaar, ja, elk jaar. Elk jaar hetzelfde doen. Nee, nu zeggen we spreken vier jaar nu met u af, maar over vier jaar gaan we wel serieus met u kijken van gaan we nog wel verder met elkaar. Dat is veel, eigenlijk veel concreter en het verzoek om dan na twee jaar te evalueren, dat kan ik ook staan. Dus dit soort dingen, dus er zit wel een heel verhaal achter, het is niet zo ergens hier een stuk opgeschreven en we beginnen ergens. Nee, we zijn al op drie kwart en we moeten het verbeteren en nog beter invullen. Dus ik doe die toezegging dat we dat doen, dus ik dank u voor uw inbreng. En volgens mij denk ik dat wij ermee verder kunnen. Dank. Is er misschien nog een korte behoefte voor een tweede termijn? Nee? Een klein dingetje van meneer Kabali en mevrouw Wijers. Mevrouw Wijers. Excuse. Dank u wel. Ja, het is inderdaad een kleine opmerking betreft uh, de bijlagen. Uh, mijn collega naast mij had het daar ook al over: over de activiteiten die genoemd worden. Uh, ja, wij vinden vanuit CDA ook dat de benaming in die rechterkolom inderdaad veel helderder opgeschreven zou kunnen worden. En daarnaast uh, onderop staan de nieuw, nieuwe initiatieven genoemd. En die worden helemaal niet beschreven wat voor activiteit daarin zit, dus er kan daarna gekeken worden voor een aanvulling. Dank u wel. Meneer Kabal. Ja, dank u wel, voorzitter. En dat sluit er misschien wel uh, op aan. Uh, wij zien ook wel een taak weggelegd voor buurtverenigingen. Aangezien zij uh, met hun voeten in de buurt staan. Uh, misschien kunt u daar ook naar kijken of, of we die op deze manier kunnen inzetten. Dank u. Uh, de vraag... Tegelen. Van, van, van Tegelen. Van dank u wel, uh, voorzitter. Uh, voor de duidelijkheid en uh, ook mede in verband met de tijd even een uh, korte opmerking. Wij kunnen ons naadloos uh, vinden in de eerder aangesproken woorden van mevrouw Keurensson. Dank u wel. Nog even de vraag aan de wethouder. Wat het vervolgprocedure hij nu voor ogen heeft om uh, de raad en de commissie mee te nemen. Ja, de vervolgprocedure is u nog een extra stukje inzicht geven ook in bepaalde projecten die hier lopen. Ik zie, ik zie ook dat er een behoorlijke achterstand is op kennis van wat, wat er nou wel en allemaal niet gebeurt. Dus daar we, kunnen we ook nog over nadenken dat we dat nog eens een keer apart doen. Gewoon is dat doen. Maar dat zouden we ook in die thema bijeenkomst kunnen doen. Dat we vooraf nog wat meer informatie over al die instellingen geven en wat, wat er, er al gebeurt hè, op, op dat gebied. Dus dat is belangrijk. En dat er, dat er dus een extra tussen bij, voordat we gaan besluiten, een been op tafel bijeenkomst is. Waarin we proberen al, al pratende een aantal kaders mee te geven. Net zoals nu zegt van het, we denken die kant op, bent u daarmee eens? En dan daar discussie over hebben. Zodat we daarna een besluit in november, misschien in december kunnen nemen. Dat zou ik in december kunnen, misschien zelfs nog in januari. We moeten maar even zien om dan verder te kunnen gaan. Dank u wel. Dank u. ...voor dit agendapunt en voor uw inbreng bij dit agendapunt. Agendapunt 9, de rondvraag. Zijn er punten voor de rondvraag? Meneer Drommel, mevrouw Keurensom. Meneer Drommel. Dank u vrienden, voorzitter. Um, er zijn op het voormalige trein van de waterzuivering... ...circa 140 bomen geveld. Geslacht. ...waaronder 60-jarige Woudreuzen. De VVD zou graag een herplantingsplan voor deze slachting willen ontvangen. Dank u wel. Mevrouw Keuranson. Dank u voorzitter. Uh, in de krant heeft een uh, artikel gestaan... Um, ...waarbij in, uh, het gaat over heemsteden waarbij zij bezig zijn... ...of ze hebben een actieplan verkeer opgesteld. Um, is daar overleg met heemst... Uh, ...tenminste laat ik het anders zeggen... Heemstede is ook onderdeel van het mobiliteitsfonds van de regio Zuid-Kennemerland. Vindt er afstemming plaats met Heemstede over de maatregelen die zij voorstellen? En is dat ook in het lijn met hetgeen wij daar besloten hebben? Dus ga daar graag daar aandacht voor. En dan een vraag met betrekking tot de borden Zandvoort in. Daar staat welkom in Zandvoort. Verder staat er niets. Dus het is een beetje in de categorie armoedroef. Zouden die borden verwijderd kunnen worden? Dank u wel. Dank u wel. Ik heb net even met de wethouder overlegd. Uw vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. Dank u wel. Dan kom ik tot de sluiting. Dan wil ik iedereen uh, hartelijk bedanken voor uh, zijn inbreng en uh, wel thuis. See it's in the blood. Both kids are good and bomb. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair.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 The family of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 I'm in love with my best friend